Gemeente, wij bidden samen om de opening van zijn woord en om de leiding van zijn heilige geest. Laten wij bidden. Heer onze God, wij vouwen samen onze handen en sluiten onze ogen om zo onze harten tot u te verheffen, die in de hemel zit op ons neerziet in genade. En aan de andere kant zo dicht bij ons bent. In de kracht van de heilige geest. Hier en thuis. Bij de kerktelefoon. U dankend voor al de trouw. En voor al uw goedheid die Gij ons bewijst. Heren, dat is een hele bekende zinsnede... En als wij met elkaar niet oppassen, dan verwoordt dat tot een soort formule die wel genoemd wordt, en die opklinkt, maar die, die weinig zeggend is. Maar heren, wij beleiden u dat, u dankend voor al de trouw die gij ons en de ons in de afgelopen week hebben bewezen tot op dit ogenblik. Want dat bent u niet verplicht. En daarom roemen wij met elkaar uw genade, want dat is de bodem, heel letterlijk, waarop wij zitten vanochtend en met al onze dierbaren. Dat is de bodem, heren, want uw woord zegt het dat alles staat en wordt bewaard in de kracht van uw woord. En heren, wij danken u dat u tegen ons blijft zeggen, ik ben de Heere uw God. Er zou alle reden toe zijn van uw kant om daar een streep door te halen. Zeker als wij onszelf hebben leren kennen, bij het licht van uw genade, wie en wat wij geworden zijn in onze eerste ouders, Adam en Eva, maar ook wat wij de afgelopen week daarvan terecht hebben gebracht. Nochtans, u zei het zojuist tegen ons allemaal, ik ben. En heren, daar doen wij met elkaar een beroep op, ook deze ochtend. En wij danken u daarvoor, wij wijzen naar u, dat u, onze, dat u uw armen naar ons uitbreidt en naar onze kinderen. In deze dienst waarin uw woord gelezen mag worden, uw woord bediend en ook het sacrament als dikke onderstreping. Dat u het bent, eens en steeds, die uw armen naar ons uitbreidt, die ons de zaligheid belooft die ons de vergeving van zonden doet verkondigen... opdat wij voor het eerst of opnieuw... vastheid leren krijgen... in het woord van uw belofte... opdat wij door de reis van dit leven weten... waar wij zullen uitkomen... in dat Sion... dat eens naar uw belofte zal neerdalen uit de hemel... en daarom bidden wij... Om de leiding van uw heilige geest. Om de werking daarvan in hier in de kerk en thuis. Maar ook in onze harten. En wij bidden ook van u o God. Wat we hebben gezongen. Help ons barmhartig Heer. Uw grote naam ter eer. En vergeef ons. Onze zonden. In dat besef vragen wij u dat, omdat vergeven, heren, bij u vandaan wel van harte gaat, maar wel een zwaar werk is, omdat uw zoon dat het leven heeft gekost. Leer ons dat, en nochtans, heren, bedek ons en de onzen met dat kostbare bloed, van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Overlaat ons er ook mee... als de prediking straks mag uitgaan. Help ons dan... in het spreken... en in het luisteren en geef... dat alles wat mag geschieden in deze dienst... mag gebeuren... tot lof en prijs van uw naam. Heere, geef ook de doopouders wat ze nodig hebben... Om hun jaarwoord uit te spreken. Ook in dat geloof. dat gij voor dat jawoord zult instaan. Help hen. bij de opvoeding van hun kinderen. Heren, voeden. dat gaat in de regel nog wel. Hoewel dat soms ook. niet altijd eenvoudig is. Maar opvoeden in de vrezen van uw naam. dat komt ons niet aanwaaien. Help ons. Ga voor ons uit en geef de doopouders en alle opvoeders wat daarvoor nodig is in deze tijd waarin wij leven. Waarin zoveel op ons en onze kinderen komt afrollen. Gedenk ons en help ons en laat de preek van vanmorgen een hart onder de riem zijn voor ons allemaal. In Jezus naam, Amen.